De omzingeling van het huis van de schutter uit Toulouse is de tweede dag ingegaan. De 23-jarige Mohamed Mira weigert nog steeds zijn huis uit te komen. Hij wordt verdacht van drie aanslagen met in totaal zeven doden. In een uiterste poging van de politie om hem naar buiten te krijgen... gingen aan het begin van de nacht explosieven af. Ook werd er geschoten, maar dat leidde niet tot zijn overgave. Zorgpersoneel moet hulp bij agressieve patiënten kunnen weigeren. Dat vindt minister Schippers van Volksgezondheid. Volgens haar hoeven artsen en verpleegkundigen niet iedereen te helpen en de instellingen zelf bepalen waar de grens ligt. Bij die afweging speelt mee hoe ernstig iemand gewond is. Het kabinet heeft een actieplan gemaakt tegen agressie in de zorg. Drie statenleden van de PVV-fractie in Noord-Holland gaan mee met Hirop Brinkman en verlaten de partij. De twee overige statenleden blijven PVV-leider Wilders steunen. Dat is de uitkomst van overleg gisteravond in Haarlem. Jeroen Brinkman was behalve Tweede Kamerlid ook fractievoorzitter van de PVV in Noord-Holland. Dinsdag verliet hij de partij uit onvrede over de koers van Geert Wilders. De onderste in het West-Afrikaanse land Mali neemt toe. In de hoofdstad hebben militairen vannacht het presidentieel paleis bestormd. Het is onduidelijk of ze een staatsgreep willen plegen. Zelfs zeggen de militairen dat ze alleen betere wapens eisen. Maar het ministerie van Defensie zegt er zeker van te zijn dat de militairen de macht willen grijpen. Het weer droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. De komende dagen blijft het mooi voorjaarsweer met vrij hoge temperaturen en veel zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANB. Er staan 40 files bij elkaar, 170 kilometer. Vooral bij Amsterdam zijn de files lang door de verstoorde treinenloop. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, bij 1 Brugge 6 kilometer. De A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoetelwouderdorp 7. A7, Hoorn richting Zaandam, tussen Purmeret Noord en Knoop Zaandam 13. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Knoop Raasdorp 13. De A10, de rink van Amsterdam, tussen Schellingwouder en Diemen 5. A15, Gor Richting Rotterdam tussen Henkiedor Ambacht en Knooppunt Riedekerk. 5. door een ongeluk met een vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. A20 naar Gouda voor Knooppunt Gouwen 6. A27 naar Almere bij Beeldhoven 5. En de A28 zwolle richting Utrecht bij Leusden 6 kilometer. Tot zover de verkeers.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 can I stay about and spoke of things if I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 Zei, nou, geef je telefoonnummer maar. En zo is het contact gelegd. leuk. En dan gaan we eerst even naar waarom nou, wat is er nou met, dat, met die ganzen aan de hand? Van waarom zijn er ganzen over? Uh, ja, gans is, is natuur. Je kunt het uh, moeilijk uh, zeggen, waarom zijn er meer ganzen? We zijn twintig jaar geleden zeg maar, met de ganzen, het zijn de eerste ganzen in de zomer in, uh, in Nederland geconstateerd. Het waren de grauwe ganzen. Wanneer was dat? In welk jaar? Uh, Zo'n twintig jaar geleden. Twintig jaar geleden. In de Haarwelmeer. Dus die zijn aankomen vliegen uit het buitenland? Uh, nou ja, die zijn, uh, oorspronkelijk had je alleen maar trekgans.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 Ieder jaar ja, tussen de 30 en de 50% Vermeert dat volgens ons de, de biologen zeggen Nee dat is niet zo Dus tussen de 4 en de 8% procent, Maar de, daar kun je natuurlijk over twisten uh, Wij zien wat er ieder jaar meer komt We kunnen het ook merken aan het afschot Vijf jaar geleden Is Schiphol begonnen met te vragen ons Wil je wat meer doen dan die ganzen En vijf jaar geleden schoten we zo'n 300 ganzen In de polder En dat is in 2011 is het opgelopen Tot 3800 ganzen Dus kun je nagaan, wij schieten maar een een bepaald percentage van de ganzen die, die voorkomen uh, het grote probleem in de Haarlemmeer is dat de ganzen die broeden in de natuurgebieden die om de meer heen liggen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 Nou, ik, uh, dat weet huis niemand. Men, uh, de, de vogelbescherming zegt dat zijn er ongeveer 250.000, 300.000 en uh, nee. de jagers die schatten ze wel op uh, 700.000, 800.000. Maar er is niemand die het zeker weet. 200.000, 300.000, 700.000, 800.000. We willen naar 100.000. Ja. Dat zijn al enorme uh, verschillen.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 die wennen daar weer aan. Kijk, en een, en een uh, vorst heeft best wel een beetje respect voor de ganzen, want die kunnen behoorlijke klap uitdelen met hun uh, flerken. En dan moet de gans wel heel erg honger hebben en een gans is niet uh, selectief. Een gans die pakt liever een een, een, een weidevogeltje, vos. een lekkere... Ja, pakt een gans. ja, die is niet selectief. Kijk, nee. de mens is selectief. Een mens kan zeggen, ik schiet alleen die soort ganzen af, maar een vorst die, uh, die, die pakt liever een kiwi of een grutto en uh, ja, als, een, is, uh, als een dikke gans... Misschien is de vos ja. helemaal niet geschikt dan. Uh,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 moeten opvreten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 En de voedselbank. Uh, we gaan nu luisteren naar de baby's met Isn't It Time?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 de polier brengen en uh, de poliers krijgen nu heel veel ganzen, dus die zeggen vaak uh, ja van nu uh, nu maar even niet. Brengt ook niet veel op. met hangen en wurgen krijg je uh, krijg je 50 cent uh, voor een gans. dus uh, op, en, uh... dat is zo moet je uh, moet je ze wegbrengen naar Amsterdam of naar Lisse en dat is ook al een uh, probleem. Ja. Uh, het is in Nederland wel volgekomen in Haarlem nog niet, maar elders in Nederland is het volgekomen waar weinig polier zitten of weinig mensen wonen dat ze de ganzen onderploegen of uh, in, uh, in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 What? <laughs>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 beheer wordt dat afgevangen en die mensen die hebben tussen de 500 en 1000 ganzen per dag te vangen en dat ongeveer 12 dagen lang, dus even grof door de bocht, is 12.000 ganzen in 10, 10, 12 dagen. En wat gebeurt er dan nou met die levende die ganzen? Die kunnen, nou die worden dus de nek omgedraaid. Oh die worden en gevangen? En niet die worden gevangen, gevangen en ah, okay. die worden de nek omgedraaid, op welke manier weet ik ja, niet, maar CO2, en wat is En wat, wat, wat is dan de reden waarom ze niet geschoten worden en wel gevangen? Kijk ik even naar de jager. Uh, ja, je kunt in korte tijd, in een paar uur tijd, kun je er, als de ganzen niet kunnen vliegen, kun je ze bij elkaar drijven. En tussen, tussen hekken worden ze zeg maar, in, een, uh, in een veewagen gedreven. En dan heb je het zo, 500, 600 bij elkaar. als je een jager gaat schieten, dan schieten ze misschien 5 of 10 ah, in één okay, keer. Dus ja. uh, dat is. Uh,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 aandacht ook in stand voor ja. ons gevestigd Nou, het leeft, uh, het leeft behoorlijk. Toevallig onze voorzitter is er ook altijd heel erg mee bezig. Die komt net ja. binnen meneer Joustra. Hij dus okay. is ook er okay. altijd erg met de voorzitter. Jullie zijn een grote fan aan deze meneer weet ik. Nou, letterlijk ja. en figuurlijk zo te zien. Letterlijk en figuurlijk. Okay. <laughs> nou, ik geloof niet dat hij bij de voedselbank zelf nee, shopt. Nee, maar wel als geld ja. ja. bedoelde ik. Uh, ja, we gaan naar het volgende onderwerp. Dat is uh, een, uh, ja, een beetje beladen onderwerp. Het gaat over parkeren. Tot nu toe is parkeren beheer redelijk uh, soepel en uh, problemen als ingeval.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 17 jaar. 17 jaar. Maar die is al vanaf 1956 in beheer van mijn ouders geweest. Oké, okay, dus het zit in de familie. Ja. En dat zit op de hoge weg, hè? Ja, klopt. En daarnaast je zit jouw man, Johan. Ja. Wil jij je nog even voorstellen? Ja, nou ja. zals gezegd, ik ben Johan Deren en ik ben de man van Petra. Ja, We're dus dat is wel. Ja. Ja. Ik, wil, ik, wil, ik, ik wil even beginnen met uh, de mannetjes van de laatste Garant. En er staat in, drukke inloopavond of infoavond parkeerbeleid loopt uit de hand. En dan zeggen ze, het begon al dat niemand in zijn zijn, er zijn auto kwijt kon. <lacht> ik weet niet of dat zo was, was dat zo, uh, Deva?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 Vragen worden openbaar gesteld en jullie geven een antwoord. Het probleem was alleen, ze konden op heel veel vragen geen antwoorden geven. Dus er was een van die twee ambtenaren, die ging dan op een klatje vragen noteren. En vervolgens komt daar iemand op terug. Ooit. Ja, dat... En is dat verbeterd toen Anders binnenkwam? Anders Sandberg, de wethouder die daar verantwoordelijk is? Nou, de inloopavond begon om 6 uur. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest om half acht yoga geven in Heemstede. Dus ik ben om 7 nee, uur ben ik vertrokken. Er waren zoveel mensen. Ik heb geen wethouder gezien. Oh, Okay. En misschien... Laat kwam die binnen, Trace, hebben bemoeitjes is even mee. voor twaalf <laughs> zegt ze, maar hoe laat, uh, hoe laat is de echte tijd? Ik uh, was aan het lopen met de titielijsten. En ik heb niet die... Uh, Ga maar even zitten, Trace. Je mag het even halen want... Uh... Therese kan zich natuurlijk toch niet, uh, kan er niet, uh, niet, niet meer bemoeien wat ze, als een echte actievoerder. Therese, heel even, wat sta je of heel even voor als je wel. Ik ben Trace Mok, ik woon in de linnee mm -hmm. uh, Heel erg naar mijn zin, ik kan altijd mijn auto kwijt. Tot nu? Uh, ik kwam niet tegen onrecht mm -hmm. en ik las een klein stukje van een mevrouw uit Oud Oud Noord. Die zei, maar waar moeten wij dan meer betalen als in het dorp? Ja. En daar wilden wij vragen op.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 Met voeding. Uh, uh, nee, maar ik heb ook de hele dag vergaderd. Hmm. Ja. En, uh, maar die tijd die was, waar mensen daar, daar door de gemeente ja, heel slim. Volgens mij, en volgens heel veel, kwam het over als een heel goed opgezet tijdstip.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 En uh, het is ook vreemd als je hoort dat er in de Halemstraat een andere uh, uh, prijs wordt berekend als op uh, de, de uh, Admiralenbuurt uh, bijvoorbeeld. Uh, ik heb en wat, wat iemand zijn de... gebeld uh, hebben we, en die heeft een heel andere prijs genoemd. Dus. Maar is daar nu uiteindelijk wel antwoord op gegeven? Nee. Of niet? Helemaal niet. Nee, nee tot nu toe niet. Stond, toen werd iedereen natuurlijk boos. Ja. Want laten we even de problemen inventariseren. Wat zijn precies, heel kort, de problemen die jullie hebben met dit parkeerbeleid? Kijk even. Diverse uh, prijzen die gehandhaafd worden. Wat zijn de prijzen? Die nou, um, <coughs> aan de, uh, nee, ik ben niet... De rode bij de is 23 euro, of 27,50 euro voor het eerste auto. De, eerste auto. Maar, dat zijn de dat zijn de buurten waar dus uh, betaald parkeer is? Ja. ja dat ja. is het verschil met de niet betaald uh, wij hebben nog geen parkeermeters. Precies. Daarin is die prijs dan ook, uh, uh, ook berekend. Maar het Bart is voor acht maanden, dus van 1 april tot 31 december 2012 is het 80 euro. Maar en is de, het niet zo dat uh, straks Heel Zandvoort het naar hetzelfde parkeerbeleid ja. gaat? Ja, dus als dan dat is. Niet, dus, dit is een ja, tijdelijk probleem. Ja. Als dat zo is, is dat zo, maar het is ook zo, waarom moeten wij dan nu alvast dat bedrag gaan betalen?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 ook nog toeristen naar het dorp... Ja. ...en daar zit een hele economie achter... ...gekoppeld, en daar heb ik het niet alleen... Dus ...over mijn yoga op Zandvoort... ...in Van de Zomer, maar daar zijn ook hoteliers... ...en appartementen aan verbonden... ...dat dus mensen dus op strand, bij de strandtenten... ...minder klanten krijgen... Ja. ...minder boekingen voor hotels... ...dus het, het is een heel lang staartje... Ja, ...en de Duinwijkers was al een probleem... ...natuurlijk ja. van tevoren, want ja. dat wisten ze van tevoren, Precies. Ja. van tevoren... ...en dan mag je ook niet vergeten... ...dat, uh, dat vanuit de gemeente... anderhalf jaar geleden... Ge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 wijk nergens. Nee. Die moeten allemaal aan de randen. Allemaal aan de randen of parkeerterrein te parkeer zuid. Of langs de duinen. Wat ja. niet de geschikste plek is voor je mooie Porsche als Duitse vast, zeg maar. Want die vertrouw je daar niet. Ik wil zo'n probleem te hebben. Oké, okay, maar het zijn ook de golfjes. Die ge, die, die worden zelfs hier open gebroken. Laat staan aan de duinrand. Dus ik vind dat... Ik kan, je kan dat je gasten niet, uh, niet aandoen om een auto zo ver weg te laten zetten. Met geen zicht erop.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 Ja. Okay. Ja. ja. En dan niet voor 60 cent per uur. Maar... En hoeveel Heel. kamers hebben jullie in je hotel? Ik heb er acht. En hoeveel parkeervergunningen krijg je het nieuwe van na 1 april voor de gasten? Na 1 april, geen idee, maar het zou moeten zijn voor alle kamers. Dus uh, acht? Ja, Al, hier, alles... hier. wordt het cijfer 4 uh, opgehouden, dus vier, vier parkeervergunningen? Ik krijgt één vergunning voor twee oh. kamers. Eén vergunning voor twee voor kamers. 1 voor voor 2 kamers. Okay. Maar hoe het per 1 april gaat. Of tenminste, ja, waar 2013 zal <gul> ja. gaan. En is dat zo'n vergunning waarbij je dan na drie uur uh, je nee, schijf nee, moet nee, uh, veranderen? Nee, nee. nee, nee. Okay. Het is een echte vergunning waar ze de hele dag, de hele dag mee mogen staan. staan. Oké. Okay. Okay. Dus dus een... Misschien mag ik nog ja? iets aan toevoegen. Uh, kijk, wij, wij, wij zitten dan op de hoge weg. Ja. Uh, hier in de buurt mogen wij niet meer parkeren. De mensen moeten uitwijken naar, naar de boulevard of, of naar parkeertreins uit. Zoals de gemeente zo leuk verzonnen heeft. Maar we moeten niet vergeten, zoals in uh, de buurt waar het, nu het initiatief vandaan komt, er zijn ook mensen in kamers vuren. Ja, De Koninginnenweg, waar vorig jaar het is ingevoerd zijn ook mensen die kamers vuren. er zitten ook bedrijven die kamers verhuren die mensen hun gasten kunnen nergens meer parkeren krijgen geen uh, extra vergunningen moeten zich voorstellen vanuit de koninginnenweg moeten ze op parkeerterrein zuid parkeren hmm. ja vanuit van, vanuit uh, oud-noord ja die moeten uh, bij, uh, bij het circuit parkeren ik kan het niet invullen maar we zijn totaal klantonvriendelijk voor de toeristen dat, dat is echt beleid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 Wat jij uiteindelijk... Ja, je kan niet anders meer. Want die moet, waar moeten ze hun auto zetten? We moeten afronden. Ja. Wie wil nog een laatste, is, nou, een ik laatste woord? Uh, uh, even zeggen dat uh, het is treef. zeker niet de bedoeling om agressief of uh, fel of uh, wat dan ook over te komen. Zo was het ook niet uh, de bedoeling maandagavond. Absoluut niet. Uh, bij ons was het eigenlijk de druppel dat er niet geluisterd wordt mm -hmm. niet op dat moment uh, zonder daar ook mensen die waren het was een poppenkast mm. jullie voelden je niet gehoord nee en dat was denk ik nog het grootste probleem even nou, los nou, van de van de inhoud ja. maar uh, he, dus het bedrag is ja. te hoog en uh, het voor toeristen uh, wordt het steeds het uh, moeilijker en en als een ambt als een wethouder denkt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 En ik wil Jerry Kramer toch even de complimenten geven dat hij zich volop in de discussie heeft gegooid. Vond ik heel moedig. En dat is, een, uh, part nee, is geen partijgenoot, van ander. Dat is een VVD'er. Ja. Oké, okay, nou, <laughs> heel veel succes. Uh, heel veel succes. Uh, ja, die zijn uh, wat meer voor auto's. Hè? <laughs> ja. Ik vind het trouwens heel gezellig allemaal. Er staan he? er zeker man of twaalf, dertien hier uh, rond de microfoon. Dus, uh, nou, dank jullie wel dat jullie het nog gekomen zijn. En iedereen ook heel veel succes met, ja, uh, met het succes. papierbeleid. Dank je wel. Nou, Irene, we gaan even naar het volgende onderwerp. Wat gaan we krijgen het volgende uur? Het volgende uur, ja, dat uh, is... Uh... Even kijken hoor. We beginnen met, begin even met dominee van der Linden. Oh ja. Was Die was komt, de... hier, uh, komt zichzelf uh, voorstellen. Hij is van de protestantse kerk, de PKN-kerk. Ja, en daarna komt uh, Jo Berensen over het circuitrun circuit en over het 25-jarig bestaan van de Rotary praten. En als laatste komt uh, de familie uh, Lemmens uh, praten over culinair zandwoord. En dus zoals u weet, vorig jaar was het het evenement uh, van het jaar. En ik uh, nou, ben heel benieuwd of dat dit jaar uh, weer gebeurt. En we gaan nu afsluiten met uh, lekkere muziek. Dan gaan we naar het nieuws en dan krijgen we daarna weer muziek. En dan komen we terug in het uh, tweede uur. En we gaan nu uh, luisteren naar Almartine met Volare. Sometimes the world is a valley of heartaches and cheers. And in the bustle, sunshine appears.